Zo so jong, had mich geniert, doch heb es nie bereut. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut, verstand nur ihre Sprache nicht, ich heb es nicht bereut, oh no.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 Als eerste is PvdA-leider Cohen aan de beurt... gevolgd door de CDA-fractievoorzitter Verhagen... d 66 Forman Pechtold, GroenLinks-leider Halsma... en Mark Rutte van de VVD. Informateur Rosentaal maakte vandaag bekend... dat een centrumrechtse coalitie tussen VVD, PVV en CDA van de baan is. Hierdoor lijken de enige twee mogelijkheden nog... een brede coalitie tussen VVD, PvdA en CDA en een paars plus kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. PvdA-leider Cohen heeft al gezegd dat hij aan deze laatste variant de voorkeur geeft. Ook Halsema en Pechtold willen overleggen over een paars plus kabinet De directeur en de bedrijfsleider van een slachterij in Limburg... zijn veroordeeld omdat ze afgekeurd vlees hebben verkocht. Ze lieten varkens slachten die voor destructie bedoeld waren... bijvoorbeeld omdat de dieren ziek waren... Het vlees werd vervolgens gewoon voor consumptie aangeboden. Volgens de rechter kwam daardoor de volksgezondheid in gevaar... terwijl de verdachten alleen oog hadden voor hun eigen financieel gewin. De directeur en de bedrijfsleider van de slachterij in Melderslo... kregen allebei een gevangenisstraf van 100 dagen... en daarnaast moeten ze een werkstraf doen. Hartpatiënten kunnen zaterdag in Heerle de wedstrijd tussen Oranje en Japan bekijken onder toezicht van een cardioloog. Het Atrium Ziekenhuis richt in het restaurant een hoek in waar de WK-wedstrijd is te zien. Cardiologen willen mensen met hartproblemen in het ziekenhuis in Heerlen naar het elftal laten kijken in plaats van thuis. Zo kunnen ze dan bij problemen sneller worden geholpen. Uit onderzoek in Duitsland bleek dat hartpatiënten tijdens duels van het nationale elftal vier keer vaker met hartklachten werden opgenomen in het ziekenhuis.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 Heel hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het radioprogramma van De Hoop GGZ. Vandaag een uitgebreid gesprek met Ino Pruimboom. Ino is uh, tijdlang opgenomen geweest, geweest in De Hoop. Ino kent het leven op de straat van binnen en van buiten, zou ik bijna willen zeggen. Kent gevangenissen van binnen en is inmiddels medewerker. Nou Ino, je hebt een uitgebreid verhaal en uh, straks gaan we daarna luisteren. Presentatie vandaag in handen van Marije van den Berg en Henry Valk. Eerst muziek. Ik was gewend die pijn de nacht. en het einde van de dag, ik vond het ook. Door een lampje en En dat we de luce kunnen laten, en dat we de luce de luce kunnen laten, en dat we de luce kunnen laten, en dat we de en voor busca su iglesia, pas in de nacht je ziet. Ik mi tan voor jou, ik ben er er voor jou, ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou, ik ben er voor jou. Ik ben er voor ik heb een beetje mi beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een een Het begin van deze uitzending, Dia de Senior, als ik het goed uitspreek. Ik spreek geen Spaans, ik weet ook niet wat er gezongen is, maar het was wel een mooi begin. Ino, uh, jij hebt een, uh, nou, niet zo'n hele toffe jeugd gehad. Nee, niet bepaald, nee. Vertel. Nou, ik ben uh, opgegroeid met uh, twee uh, verslaafde ouders, eigenlijk drie, ook een uh, stiefvader. Die gebruikt uh, alle drie, dus uh, heroin en Kokine mm -hmm. en dat ook in uh, de vorm van uh, het shotten. Shotten wil zeggen dat je met een uh, injectie de drugs uh, in je aderen spuit. En uh, ja, ik kan het niet uh, anders uitleggen als dat het zo is. Ik werd ook uh, drugs gerookt, uh, gedronken, medicijnen geslikt, hasje en wiet uh, gerookt. En uh, ja, eigenlijk van mijn nul tot 28 kun je wel zeggen dat ik in, in de drugswereld heb gezeten. In opgegroeid, uiteindelijk op straat ook uh, terechtgekomen. En uh, ja, alles gewoon meegemaakt wat je maar mee kunt maken daarmee. Maar als kind... Uh... In de huiskamer? Dat, ik, ik neem ja. aan dat je dat allemaal niet gezien hebt. Dat je ouders dat uh, stiekem deden ergens een kamertje apart ofzo? Dat werd niet, uh, niet stiekem gedaan. Het werd gewoon gedaan waar ik bij was. Dus ben je enigskind of zijn er nog meer kinderen in het gezin? Uh, toen ik zes was werd mijn zusje geboren. Bijna zes. Ja. En uh, wij met z'n tweeën hebben een tijd lang uh, samen daarin uh, opgegroeid uh, geweest. En, gewoon te uh, midden van uh, alle ellende? Ja. Dus mijn zusje is uh, bijna zes jaar jonger dan mij. Maar wie heeft jullie dan, uh, zal ik maar zeggen, opgevoed? <laughs> Ja, ik zelf eigenlijk. Uh, toen ik uh, één jaar was, anderhalf jaar, toen liet mijn moeder me uh, min of meer zelf uh, ja, eigenlijk aan mijn lot over, om het zo maar te zeggen. Dus het kwam vaak voor dat ik uh, gewoon alleen was en uh, dat mijn ouders gewoon drugs aan het scoren waren. Dan was ik alleen thuis. En dan kwam het ook vaak voor dat ik zelf uh, eten ging zoeken in huis, als dat er was. Als dat er was. En je zusje, hoe is de opvoeding van je zusje gegaan? Nou, mijn moeder heeft... Uh, Zeker ook wel haar best gedaan om voor mij te zorgen en voor mijn zusje. Uh, neemt niet weg dat, uh, ja, dat, dat toen mijn moeder erachter kwam dat ik ook voor mijn zusje ging zorgen. Dat ze dat ook wel makkelijk vond. En uh, ja, dat mijn moeder en mijn stiefvader waar wij toen bij woonden. Dat die alleen maar bezig waren met, uh, met drugs en weinig met de opvoeding. En nou, dat ik op een gegeven moment gewoon mijn zusje mee ging opvoeden. Tja. En je vond dat... Uh... Toen je wat ouder werd, ging je automatisch zelf ook gebruiken? Of, of heb je nog tegen verzet? Of? Nou, automatisch niet. ja, In mijn gedachten eigenlijk niet. Want uh, ja, als je zes jaar bent... Ik kreeg toen al uh, flesjes bier van mijn stiefvader. Zes jaar? Ja, vanaf mijn zes jaar. Ja, ja. In plaats van, de, nou ja, de fles... Dat drinkt een kind van zes niet meer, maar een flesje nou, bier toch ook niet? Ja, nou, ik vond het... Ja, toen eigenlijk normaal zeg maar, omdat het gewoon zo voorgeschoteld werd. Ik ja. wil niet zeggen dat ik iedere week aan het bier zat ofzo, dat, dat zou overdreven zijn als ik dat zou vertellen. Maar tijdens feestdagen, tijdens feestelijkheden, want er werd bij ons ook vaak gefeest thuis. En dan uh, kwam er heel veel mensen en die gebruikten dan gewoon drugs. En dan uh, liep ik tot s'avonds laat, zo niet uh, tot diep in de nacht, uh, ja, tijdens die feesten mee te lopen. Nou, iedereen kent natuurlijk die reclame uh, met oud en nieuw. Ja. Dat, dat, uh, dat die kleine kinderen allemaal uh, dat glaasje willen drinken. Ja. Nou, ik dronk het echt. En soms ook uh, hele flesjes. Nou, toen ik acht was, voor de eerste keer dronken geweest. Uh, tien flesjes bier op een naam. Acht e -nacht. jaar? Ja, acht jaar, ja. Toen ik negen was, begon ik met roken. Toen ik twaalf was, begon ik met uh, blowen. En uiteindelijk uh, dacht ik niet verslaafd te zijn, eigenlijk. Doordat ik die dingen deed en niet harddrugs. Maar uiteindelijk ben ik, toen ik zeventien was... Uh, gaan gebruiken ja. en uh, mede daardoor ook op straat terecht gekomen of ja, eigenlijk tegelijkertijd op straat terecht gekomen en denken van nou ik ben een kind van verslaafde ouders. Ik, uh, dit, is, dit is waar ik voor uh, opgegroeid ben, waar ik voor geboren ben ja. en iets anders dat wist ik niet, dus ik ging op straat leven. Maar vond je het ook lekker uh, als, als, als kind van acht jaar bier, zes jaar al en roken later en gebruiken? Vond je het nou, lekker? Of ging dat ook te... ja, ik, ik kan me dat niet voorstellen eerlijk gezegd. Nou, toen ik acht was en toen voor de eerste keer uh, dronken was, vond ik het lekker dat, uh, dat ik die ellende van een stiefvader die me mishandelde tot mijn negende jaar. Uh, twee uh, drukverslaafde ouders om me heen de hele dag, dat ik dat gewoon kon, kon, kon vergeten zeg maar. Ja. En ik kwam er dus achter dat er spul bestond waardoor je dat dus gewoon tijdelijk kon vergeten. En uh, of ik het lekker vond of niet, dat weet ik niet. Ik denk dat ik wel gewend was om bier te drinken en dat die flesjes bier er wat makkelijker daardoor in gingen. En ik was op die dag gewoon echt dronken. En uh, mijn ouders die, die zeiden daar verder eigenlijk niet veel van. Die deden er wat lacherig over. Ja. En eigenlijk was toen een beetje het begin gemaakt van uh, Ino aan de verslaving, zeg maar. Ja. Dat waren de eerste stappen. En je noemde net dat je 17 was toen je harddrugs ging gebruiken. Ja. Wat maakte dat nou eigenlijk dat jij aan de harddrugs begon? Nou, ik kwam op straat terecht en uh, was weglopen van de internaat. En ik dacht dus werkelijk van, uh, nou, als ik naar Tilburg toe ga, dan ga ik naar mijn familie. Ik heb een groot deel van mijn familie daar zitten. En uh, ja, op straat kon ik het gewoon volhouden door uh, mee drugs te gaan gebruiken. En het was ook voor de lol, dus ook om uh, plezier te hebben. You can To earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my. heaven to earth I Lift Your Name Up High. Noah Richards, als ik het goed zie. Ino, you know, het uh, is geen televisie maar radio, maar uh, ja. je zit mee te swingen. Ja. Maar dat, dat was in je jeugd ook niet zo. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 33. En uh, laten we zeggen 15 jaar terug, toen was dit niet de muziek waarop je aan het meeswingen was? Denk nee, nee, zeker niet. Tel eens wat over je jeugd. <laughs> nou, uh, ik. Uh, uh, ik vond rapmuziek altijd heel gaaf. Ook omdat uh, rapmuziek uh, een beetje aansloot op uh, de levensstijl die ik had gehad. En die eigenlijk, waar ik eigenlijk instapte. Ja, toen ik negen was overleed mijn stiefvader. En uh, werd er een hele periode afgesloten van um, ja, mishandelingen. Um, echt thuis meemaken hoe mijn ouders uh, drugs gebruikten. Mijn zusje ging naar een pleeggezin, ik naar een internaat. En heb daar vijf jaar gezeten. Mm -hmm. in, in die tijd ben ik dus uh, aan het roken gegaan. Gaan blowen. Ik uh, dronk ook wel. Niet superveel, maar ik uh, wist, wist de flesjes wel te vinden zeg maar, in de supermarkt. En toen ik 15 was, raakte ik gokverslaafd. Nou, in die tijd kwam ik uh, thuis wonen bij mijn moeder, want zij was afgekikt van de drugs. En, uh, nou, ja, Echt afgekikt? Ze... Zij was afgekikt van de drugs, ja. ja. ja ze was gewoon uh, drugvrij toen ik, uh, toen ik bij haar kon wonen. Ja. Want ik mocht dan van de internaat weg terug naar haar. En uh, nou, dat ging in de eerste periode ook uh, erg goed... Alleen, ja, mijn moeder die had natuurlijk met een keer met de puber te maken. En uh, dat zal natuurlijk ook meegespeeld hebben. Plus dat we eigenlijk het verleden nooit hadden opgeruimd of zo. Dat was gewoon ja, afgekapt. Ik, zij was naar een andere plek, ik naar een andere plek. En we kwamen weer samen. Mijn zusje zat nog uh, in een pleeggezin. Dus die zou dan niet meer terugkomen naar huis. En uh, ik denk dat het voor moeder heel erg zwaar moet zijn geweest. Ik bekijk het ook gewoon van haar kant. Want uh, het is niet alleen maar... Dat ik natuurlijk in een moeilijk leven heb gezeten, maar zeker ook uh, ja, mijn moeder, die gewoon verkeerde keuzes heeft gemaakt. En uh, nou, op een gegeven moment kwam ik thuis van school en uh, toen zat ze weer heroïne te spuiten. Zo. Ja. Dus het was voor jou best wel schrikkend toen je dat weer zag, of Ja, niet? dat was heel heftig, ja. En toen dacht ik echt van, uh, toen ging ik eigenlijk geloven in de leugen. Ino, jij bent kind van verslaafde ouders. Het enige wat jij kunt, is hetzelfde doen als dat je ouders je voorgeschoteld hebben. Ja, en ik was ooit als Atheneum getoetst. Ik ben helemaal afgezakt van uh, Atheneum 1 naar uh, LTS uh, C-niveau. Dat was uh, toen, nu is dat de VMBO uh, C-niveau, ja. neem ik aan. Uh, en nog nooit geen school afgemaakt. Ja, en dat uh, werkte ook mee dat... Uh, ja, toen ging ik de criminaliteit meer in. Ik stelde eigenlijk al vanaf mijn zesde. Ik ben ik al heel vroeg begonnen met, uh, met diefstallen. En toen ik vijftien uh, was en bij mijn moeder thuis woonde en haar zo aantrof... Ja, toen is bij mij gewoon een, uh, een knop omgegaan. Iets, iets, iets geknapt in mijn hoofd. En toen ben ik gaan geloven in die leugen die uh, over mij uitgesproken was. En die uh, ja, zo zichtbaar werd. Werd je vaak gepakt? Ik ben in die tijd één keer uh, opgepakt, ja. ja, ja. ja maar ja. je hebt ook in de gevangenis gezeten? Een keer? Heb, ja, meerdere keren. Meerdere keren? Vertel. Ja, ja. ja. Vertel. Nou, in de periode dat ik uh, echt op straat ging gebruiken, dan begon ik uh, met 17 jaar tot 28. Toen ben ik uh, in die tijd, uh, ja, ik was een veelpleger en uh, om, om en erbij 80 keer uh, opgepakt door de politie. Dus uh, in aanraking geweest met justitie, zo kun je dat beter noemen. En uh, ja, daar hebben ze natuurlijk van allerlei soorten rechtszaken van gemaakt. Uiteindelijk zijn dat er 17 geworden. 17 rechtszaken? Ja, en 5,5 uh, jaar als bij elkaar in de gevangenis gezeten. En wat deed zo'n uitspraak van de rechter hier dan? Want als je zo vaak opgepakt bent geweest... Ja. ja, niks. De eerste keer dat ik opgepakt werd, deed me dat ook helemaal niks. Want uh, ik had van mijn familie en kennissen, m, vrienden gehoord van uh, als je op wordt gepakt, dan, uh, ja, dan, word je, dan word je naar een cel gebracht. En dan, uh, voordat je naartoe, dan word je uh, gefisiteerd, zo noemen ze dat. Je kleding onderzocht op wapens en drugs. En dan uh, na een tijdje komen ze je halen met twee politieagenten. En dan komen ze onder druk zetten om, uh, om te bekennen, om je verhaal te doen, wat je hebt gedaan. En dat gebeurde ook allemaal zo in die volgorde, Ik dus moest ook vingerafdrukken en uh, foto's uh, maken. En omdat alles bekend was, maakte het totaal geen indruk. Ik kwam ook nee. bij de advocaat en die zei ook van ja, normaal jongens van 14, 15, 16 die uh, in de gevangenis komen of in ieder geval in de, in, in de cel zitten, die uh, zitten te huilen. En uh, niet dat ik nou zeg dat ik zo stoer was dat ik niet huilde, maar het maakte gewoon totaal geen indruk. Zijn er, je vertelde andere jongens. Is er veel jeugd die in dat circuit wie zich begeeft? Groen ja. en nu? Nu ook nog? Ja, nu zeker. Nu zeker? Nu nog veel meer. Veel meer jongeren? Ik denk dat er veel meer kinderen van verslaafde ouders zijn. Ik denk dat er veel kinderen van gebroken zinnen zijn, gezinnen zijn. Ik denk dat er heel veel kinderen zijn die op dit moment heel veel slechte invloeden krijgen. Via de muziek, via de tv, via internet. En ja, ook van elkaar, maar zeker ook de ouders. Het is natuurlijk een... Ja, een, een samenraapsel van, van, van allerlei ja, dingen die ze op zich afgevuurd krijgen in deze maatschappij. Als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Ja, dat waren René en Elise met het lied De Kracht van Uw Liefde. Ino, uh, ja, we horen zojuist jouw best heftige geschiedenis, jouw jeugd. Maar uiteindelijk zit je toch hier. Dus hoe uh, ben je eigenlijk bij de hoop terechtgekomen dan? Nou, via de gevangenis. Uh, ik had in uh, de gevangenis uh, besloten om uh, naar een drugvrije afdeling te gaan. En uh, dat wil niet zeggen dat je op een drugvrije afdeling gelijk drugsvrij zit. Want er zitten ook wat uh, de jongens te gebruiken. Die de urinecontroles omzeilen, et cetera. Die gebruiken trucjes om toch te kunnen gebruiken. onder het mond van, wij gebruiken niet. Maar ik was gewoon heel serieus. En ik wilde echt stoppen met, uh, met dat leven gewoon. Ook met de drugs. En uh, daar hoorde ook bij met alle verslavingen. Dus uh, ik stopte met alles, ook met roken. En was dat voor jou ook heel moeilijk? Ja, dat was heel moeilijk. Want uh, ik kwam er toen achter... Dat, uh, ja, dat ik heel veel heb gemist. Dat ik heel veel uh, schade had uh, opgelopen door het leven wat ik had geleid. En dat ik met drugs uh, ja, alles weg heb geduwd en weg heb gestopt. en Dat kwam naar boven toe. En dat was, uh, dat was best heftig. Ja. En hoe ben je dan in uh, contact gekomen met Zichting de Hoop of met de Hoop GGZ? Op uh, de afdeling uh, waar ik zat in de koepel in Breda. Daar had je ook uh, iemand te werken die dus uh, ja, gaat kijken van... Uh, wat het beste traject is wat je kunt volgen. En uh, nou, die liet mij een uh, blaadje zien van, uh, van Stichting en Hoop, de hoop nieuws, de oude versie nog. En uh, daar stond een jongen op uh, met een uh, soortgelijk verhaal als dat voor mij in ieder geval een crimineel uh, met een criminele achtergrond. En ja, die was uh, gestopt met drugs en uh, die had de heer gevonden. Nou ja, dat hij de heer had gevonden, dat vond ik allemaal mooi en aardig. Maar ik vond het mooier, op, op dat moment, toen ik nog geen christen was, dat hij uh, met drugs gestopt was. En dat wilde ik ook. En de reguliere zorg, daar had ik gewoon genoeg van, dat kende ik. En uh, ik wist ook dat daar. Uh, ja, ik heb daar gewoon dingen gezien die niet, uh, niet kloppen. En ik wilde graag uh, in een goede omgeving uh, tot genezing komen, ja. zoals ze dat zo mooi zeggen. Ja, ja, en heb je die Heer ook gevonden? Ja, zeker. Ja, ja de Heer heeft mij gevonden, kun je wel zeggen. Uh, ik was niet direct naar hem op zoek, maar toen ik op de hoop kwam, uh, is dat uh, langzaam gaan groeien. Ook uh, doordat je natuurlijk hier in de christelijke instelling zit. Christelijke identiteit en uh, ja, je gaat dan meelopen met het programma en uh, ik ging meediscussiëren ook over het geloof en uh, ja, een beetje uitzoeken van wat het geloof nou was. Niet zozeer op zoek om uh, bekeerd te raken of tot geloof te komen. Het is toch verplicht als je hier in de hoop opgenomen wordt dat je <laughs> Nee, dat is een misvatting. Uh, de hoop is natuurlijk een open instelling, iedereen kan hier opgenomen worden. Uh, Afkikken moet en geloven mag. Uh, de medewerkers vinden het natuurlijk wel heel erg gaaf als mensen hier tot de bekering komen. Want uh, dan uh, blijft het niet beperkt tot de behandeling. Maar gaan mensen ook uh, met hun geloof ja, naar buiten toe, zoals ze dat hier zeggen, op de hoop. En uh, ja, hopende dat de Heer ze zal uh, leiden naar uh, een nieuw leven. En uh, dat, ze, dat ze zichzelf er ook in gesteund voelen. Toen heb je een aantal jaren het programma doorlopen. En toen was je hoe lang ja. heb je precies in het programma gezeten? Ongeveer 19 maanden. 19 maanden, en ja. toen? Je had geen opleiding? Dus nee, nou, het, nee, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, tijdens, de opleiden, of, uh, tijdens de behandeling uh, het heel moeilijk vond om een toekomstgedachte uh, uh, te hebben van wat ga ik nou straks doen. Dus het was heel simpel. Ik wilde huisje, boompje, beestje. Uh -huh. En ik wilde gewoon ergens gaan werken. Ja. En eigenlijk had ik helemaal geen idee wat ik wilde. <laughs> dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik had het ook heel erg moeilijk ermee. Ik heb... Uh, ja, een heel uh, onstuimig leven gehad. En ook op straat uh, was het vaak van ga ik nou links, ga ik naar nou rechts. En eigenlijk zat dat er een beetje ingebakken nog. Mm -hmm. Maar tijdens de behandeling ben ik wel tot bekering gekomen. En heb ik dus geleerd om uh, alles door God te leiden. Uh, ik heb in de behandeling ook een aantal dingen meegemaakt. Die als je achteraf terug gaat kijken. Dat, uh, dat je wel kunt zeggen dat de heer uh, dat toen ook zo... In mij gelegd heeft en dat hij ook tot mij gesproken heeft. En als je al die dingen op een rijtje legt, dan uh, zie ik nu in dat dat de dingen van hem zijn. In de vorm van een participatiebaan. Wat is een participatiebaan? Nou, ik had een, uh, een zwerversuitkering ooit. Uh, ik leefde op straat en uh, nou, dat was de enige, enige uitkering dat je niet uh, uh, hoeft te werken. Dat je niet uh, verplicht wordt gesteld om, uh, om te gaan solliciteren. En uh, ja, eigenlijk uh, ook een makkelijke uitkering. Want uh, dan uh, laat je ze met rust en dan kun je eigenlijk gewoon je ding doen op straat. Vanuit die uitkering uh, heb ik die uitkering ook gehouden op, uh, op, uh, op de hoop. En met die uitkering kon ik dus ook een participatiebaan krijgen. Een subsidiebaan. Ja, ja. Wat heb je daar gedaan inhoudelijk? Wat voor werk? Ik uh, was magazijnmeester. En uh, ik werkte bij informatie en planning. Uh, daarbij, omdat ik bij het magazijn werkte... hield ik me ook veel bezig met, uh, met evenementen van de hoop. En ja, ik ben gewoon iemand die niet stil kan zitten... en heel graag met alles en nog wat uh, meewerken en meehelpen. En uh, nou, op de hoop is gewoon genoeg werk te doen. En ook heel erg leuk werken. Je kunt hier ontzettend veel leren. Ja. En dat heb ik dus ook gedaan. En, en wat heb je geleerd? Nou, ik heb geleerd om geduld te hebben... Ja. Ik, uh, ik had absoluut geen geduld. En ik heb ook geleerd om met mijn agressie om te gaan. Mm -hmm. uh, als je op de straat leeft, dan uh, moet je een bepaalde vorm van agressie hebben. En ik had natuurlijk veel bitterheid van, uh, van mijn ouders die uh, verslaafd waren of verslaafd zijn. En zeker ook uh, de mishandelingen. En uh, ja, ik heb daar gewoon uh, mee geleerd om, uh, om om te gaan. En uh, nou, ik heb ook ADHD in ieder geval, dat is uh, geconstateerd. Ja. Ik heb er ook mee leren leven. En in zo'n uh, ja, werk als de hoop uh, kom je heel veel mensen tegen die je ook uh, daarmee helpen. En God stuurt dus ook die mensen op je pad om je daarmee te helpen. En dat heeft hij ook bij mij gedaan. Ja. Hey, tot slot van dit blokje, toen uh, nam je afscheid als participatiemedewerker van het werk. Ja. En toen uh, hing je posters op de gang op en daar stond een tekst op. Weet je nog welke tekst? Romeinen 12. Romeinen 12, ja. vers 12. Nou, wat stond erin? Daar gaat hij gaat hij over. Misschien wil je hem voorlezen. Wees blijde in de hoop, oh, erbij geduldig moet in de teken. verdrukking en volhardend in het gebed. En wat betekent die tekst voor jou? <laughs> voor mij betekent dat heel veel. Uh, toen ik hem kreeg, was, uh, was dat tijdens een werkweek in Zwitserland. Op de hoop, als je in behandeling zit, ga je ook op werkweek naar Zwitserland toe. Mm -hmm. En ik uh, kreeg eigenlijk die tekst toen ik net. ...met uh, uh, het geloof in aanraking kwam. Ja, en wees blijde in de hoop. Op dat moment was dat voor mij gewoon een ruggesteuntje. Moet... Dat bedoelde je de hoop gezet, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, in ieder geval wees blijde in de, in de hoop die je hebt. En ja. ook in de hoop, zeg maar. Ja, Geduldig in de verdrukking en zeker volharend in het gebed. En dat blijf ik ook, uh, blijf ik ook doen. En uh, dat deed ik ook altijd.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 Nou Ino, na nou dat mooie werk wat God ook in jouw leven heeft gedaan, ben je nu medewerker. Ja. Medewerker bij de Kajuit. Kan je misschien uh, iets vertellen over wat de Kajuit nou eigenlijk is? De Kajuit is uh, een afdeling voor uh, ja, jongeren met een verslavingsprobleem. En uh, ja, dat is dus heel simpel dat, dat uh, jongeren van 12 tot uh, 22, of tot en met 22 moet ik zeggen, hmm. ja, dat die gewoon in een uitzichtloze situatie zitten en uh, ja, gewoon aan de hoop komen om ...behandeling te krijgen zoals ik dat eigenlijk ook ooit heb, uh, heb gehad. En hoe ziet hun behandeling eruit? Is dat hetzelfde als dat van de normale klinieken, de andere klinieken? Of is het een speciaal programma wat de jongeren krijgen? Ja, ze werken volgens een twaalfstappenprogramma. En uh, dat uh, ja, is een Minnesota-model, komt uit Amerika. Dat heeft de hoop nu ook in een volwassen vorm. En uh, dus ook in een jongere vorm. En uh, ja, een hele intensieve behandeling is het. En uh, duurt zes tot twaalf weken. En afhankelijk van, uh, van de cliënt de uh, cliëntjes, uh, kan dat nog opgerekt worden. Oké, okay. en uh, nou, doen, zitten ze dan de hele dag in behandeling? Of ja. wat, uh, wat gebeurt er nog meer? Zijn ze ook bezig met andere activiteiten als sporten of dat ze naar school gaan? Nou, omdat het jongeren zijn, uh, willen we ook graag uh, dat ze sporten. En uh, nou, er wordt uh, op dit moment nog de laatste hand gelegd aan een sporthal uh, op de hoop. En uh, in die sporthal en zeker ook buiten, buiten de sporthal, want we hebben ook sportvelden hier liggen. Wordt er wordt heel veel ook gedaan met de jongeren uh, qua sport. En het is ook de bedoeling uh, één keer in de zes weken uh, op uh, survivaltocht te gaan. En uh, nou ja, het is allemaal nog een beetje een opstartfase. Het is voor ons ook een beetje uitzoeken van... Hoe het nu is om met jongeren te werken. De hoop heeft natuurlijk uh, expertise in, uh, in het werken met uh, volwassenen. En nu ook uh, beginnen we met jongeren. En het is eigenlijk uniek in de wereld uh, dat een uh, uh, jongerenafdeling geopend is. Ook uh, met dezelfde visie die de hoop heeft. Een christelijke visie. Ik vind het een schitterend verhaal, Ino. Maar, maar, maar toch mis ik iets. Ja. Je hebt uh, nou ja, een leef achter de rug uh, zeg maar uh, op straat. Ja. In de ellende. Uh, Gevangenissen, drugsgebruik, alcohol. En dan uh, word je 19 maanden in de hoop opgenomen. Dan krijg je een behandeling. Ja. En dan krijg je ook nog een keer met die nieuw trouwens, voor mij hoor, een zwerversuitkering. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, staat ook staat. Dus kennelijk. Dan ja. krijg je een zwerversuitkering... en dan mag je ook nog als participatiemedewerker hier blijven werken en dan ga je plotseling op de KRT werken. Dat is, nou, hoe is dat allemaal gegaan? <laughs> niet zo plotseling. Nee, dat, uh... nee want ik had uh, um, tot eind vorig jaar eigenlijk niet eens het idee om daar te gaan werken. Uh. Henry, jij kent natuurlijk ook het bekende dropjesfabriek verhaal. Ik heb mm -hmm. natuurlijk in mijn participatieperiode um, altijd gedacht van nou, ik ga buiten de hoop werken, ja. hoe dat zo mooi heet. En uh, ja, in, in een fabriek of bij een bedrijf of uh, ja, bij een dropjesfabriek, zoals ja. jij dat zo uh, een aantal keer hebt, hebt, uh, hebt gezegd. Um, nou, Eigenlijk had ik uh, tijdens de periode dat ik uh, in de participatiebaan uh, zat, had ik ook een, een relatie met een vrouw. Uh, die relatie was eigenlijk uh, niet goed. Aha. Ik ben uh, tot geloof gekomen. En uh, ja, uh, je gaat dan naar de kerk. En je probeert ook een levend geloof te hebben. Maar uh, ja, daar heb je natuurlijk ook wel uh, iemand voor nodig die je daarin ondersteunt. Ja. Dat kunnen vrienden zijn. Nou, in dit geval dacht ik de steun te vinden bij een vrouw. Maar zij was niet gelovig en uh, wilde ook niet gelovig zijn. Wilde ook niet uh, naar de kerk. En ja, dat vond ik heel erg moeilijk. Ik heb toen een keuze gemaakt om dat, uh, om dat te verbreken, die relatie. En uh, een week nadat ik het verbroken had, kwam de directeur van uh, de jongerenafdeling op de hoop. En die vroeg eigenlijk heel simpel van, Ino, hoe gaat het? Ja, en ik zat natuurlijk net uh, in, in de periode dat het, uh, dat het uit was. Je voelde je niet zo lekker, neem elkaar. Ik, aan, ik voelde me niet lekker, maar ik had wel een keuze gemaakt voor God. Ja. En dat voelde wel heel erg goed. Ja. Uh, Opnieuw een keuze? Opnieuw een keuze, ja, zeker. Dat kun je zeker zo zeggen en uh, ja, Ik stond sterk in die keuze en een beetje zwak natuurlijk, in, in, omdat het net recentelijk was gebeurd. En ik vertelde dat aan de directeur. en uh, ja, Hij vond het een gebedsverhoring. Dus ik denk van, nou... Ja. Dat die relatie uit was? Of dat je... Nou, dat, dat in, in principe wel. Ja. Dat hij mij kon vragen om, uh, om te gaan werken bij, uh, bij Le Juit. Dus uh, ja, je kunt natuurlijk niet bij de uit gaan werken als je, uh, in, je in je privéleven, ja, als dat dingen gewoon niet goed gaan. Ja. Dan kun je die jongeren niet helpen natuurlijk. Of ja, je kunt ze wel helpen, maar niet op, uh, op de juiste manier zoals het bedoeld is. En uh, nou, ik was echt uh, helemaal, uh, ja, ik stond echt uh, met mijn mond vol tanden. Ja. En ik was heel erg blij, uh, want het was voor mij ook een gebedsverhoring Ik wilde eigenlijk mensen helpen. En zeker ook uh, met uh, de ervaring die ik heb gehad in mijn leven. En dat dat nu jongeren zijn, ja, dat is gewoon een, een geweldig feest. Het is gewoon een droom die uitkomt. Ino, wat zegt de Heere God op, uh, voor jou? Wat betekent God voor jou? God is mijn vader. God is je vader. Ja. Je derde vader. vader. Sorry? Je derde vader, je <laughs> ja. vertelde dat straks. Maar dat nou ja, de enige vader vind ik, want ik heb natuurlijk twee vaders gehad die het uh, niet zo uh, al te best gedaan hebben. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ik echt mijn ouders ook vergeven heb. Belangrijk hè, he, ze he, Ja, zeker. Ja. Ik denk, als ik mijn ouders niet vergeven had, dan uh, was ik weer teruggevallen en terug naar mijn oude leven. Want dan kon ik zeggen van, uh, ja, ik heb gewoon de, de, de, de meeste, voor mijn gevoel, het meeste, uh, hoe zeg je dat? Het meeste excuus om te gebruiken, zeg maar. Ja, ja. Omdat mijn ouders gebruiken. Ja, wie komt je dan niet vertellen? Ja. Maar toen ik dus besloot om ze te vergeven, ook mijn stiefvader die me negen jaar mishandeld heeft. Ja, toen kwam daar gewoon zo'n opening vrij. En toen kon God eigenlijk ook in mijn leven uh, zijn werk doen. En daar uh, ja, ben ik hem met hem die wandel aangegaan. Ja. En hij doet nog steeds zijn werk in jou? Ja, ja zeker. Ik, uh, ik ben zo blij ook dat ik die ene keuze heb gemaakt waar ik net over verteld heb. Ja. Om die relatie ook te verbreken. Uh, denkende van, nou, ik kan iedereen uh, bekeren. Nou ja, de enige die kan bekeren, dat is God zelf. Hoe ja. lang? Ja? Ja, en... Uh, uh, de enige die dus kan bekeren, dat is God zelf. En uh, ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt, want uh, de liefde voor God is alleen maar groter uh, geworden. Hoe belangrijk is uh, de steun en de aanwezigheid, de presence van de Heere God in je werk? Ja, heel belangrijk, omdat je natuurlijk vanuit Bijbelse principes uh, mensen um, ja, helpt en uh, je wordt zelf ook gevormd. Het is mooi om te zien op de hoop dat de medewerkers en de gasten eigenlijk op één lijn zitten. Uh, natuurlijk moeten de medewerkers uh, de gasten helpen. Mm -hmm. Maar het is heel mooi om te zien dat daar gewoon een wisselwerking zit. En soms maken gasten keuzes die dus ook voor medewerkers uh, uh, ingrijpend kunnen zijn in hun leven. Of waar ze zelfs gewoon ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja. En dat is Gods werking. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En uh, ja, God is gewoon overal hier. En het is gewoon heel gaaf om... Uh, ja, om, het, om, ...om dode vogeltjes binnen te zien uh, komen... ...die, uh, die gewoon ja, als een levende adelaar weer uitvliegen. Zo. En gewoon, ja, dat is echt zo. En, en, en gewoon ook om te zien dat ze na een tijd weer terugkomen... ...en dan, ja, God, die werkt echt uh, zo mooi. <laughs> Ik heb daar gewoon geen woorden voor. Nee, dank, <laughs> dank je. En, ja. en misschien wel heel veel woorden nodig om dat te beschrijven. Dat ja, kan niet, hè? Nee, dat hebben we geen tijd voor. Je hebt een hart, je hebt een passie voor jongeren. Ja, absoluut. Je wil ze helpen. Ik wil eigenlijk iedereen helpen. Ja. <laughs> uh, ze hebben mij ook wel eens een vraag gesteld. Van, uh, waarom heb je niet in je criminele leven... Toen je dat afsloot... Uh, heb je niet bijvoorbeeld grote dealers uh, aangegeven bij de politie? Of ja, heb je niet op een andere manier uh, mensen proberen op te rollen? Mm -hmm. Nou, dat had gekund. Maar als je dat doet... Dan komt er weer een, uh, een nieuw uh, leger dealers op dezelfde plek. En die uh, gaan verder met dealen. Ik heb gewoon heel simpel gedacht. Nou, ik heb vroeger ook voor mijn zusje gezorgd. Ik heb zelf... Uh, ja, ook gewoon moeite gehad met, met, met opgroeien en gewoon zonder ouders. Nee. Dus het is heel belangrijk voor jongeren om uh, daar ook uh, begeleiding in te krijgen. En uh, ja, vandaar dat ik die link leg van, uh, dat ik gewoon hart heb voor jongeren. En zeker voor jongeren die uh, in de problemen zitten. En uh, ja, daar kan ik gewoon helemaal bewogen door raken. Dat vind ik gewoon gew ja, geweldig om, om, om ze te kunnen helpen. Ik vind het niet geweldig natuurlijk dat mensen in, in de problemen zitten. Maar wel dat ik uh, ja, met alles wat ik heb meegemaakt, dat ik ze kan helpen. Ja, want wie kan ze beter begrijpen dan jij die eigenlijk dezelfde situaties mee hebt gemaakt. Ja, ja. En denk je dat dat jou ook, uh, ja, jouw kracht is binnen jouw werk? Je ik, uh, ja, ik weet het wel zeker, want ik heb natuurlijk geen opleiding gehad <laughs> als SPW'er of uh, MZ, uh, Maatschappelijk Zorg. Uh, ik ga in september wel met de opleiding beginnen. Het is natuurlijk ook wel nodig dat ik, uh, dat ik een opleiding krijg. Maar uh, ja, met mijn ervaringsdeskundigheid, mensen, mensen helpen, jongeren helpen. Ja, dat is, gewoon een, uh, dat is gewoon fantastisch, dat is, dat, uh, dat is gewoon geweldig. Ja, Ino, je vertelde net over je passie voor jongeren. Zijn er nu veel jongeren die hulp nodig hebben die verslaafd zijn? Ja, uh, ik heb in de tijd dat ik bij de Hoop uh, op uh, uh, gezeten heb in behandeling en uh, dat ik heb gewerkt. Altijd voorlichting gedaan op scholen. Mm -hmm. En uh, ja, vier jaar lang. Ik ben ook op veel scholen geweest. En uh, als je bijvoorbeeld in, in, op een basisschool in... Uh, groep 8 vraagt van wie er al uh, in aanraking geweest is met alcohol... dan steekt meestal 70% zijn, zijn hand op. 70%? Dus die hebben dus al een slokje gehad van de ouders. Hm. En, uh, of in ieder geval in de, in de, uh, in de familiesfeer. Als je uh, naar middelbaar onderwijs kijkt... dan zie je al vaak dat, uh, dat er enkele jongeren van een klas... al aan het experimenteren zijn met, uh, met, met, met druggebruik. Hm. Zo. En uh, dat gaat van uh, blowen tot... Uh, ja, tot speed uh, cocaïne gebruik en uh, ja. Ja, alcohol wordt natuurlijk ook uh, wordt heel veel gebruikt ja. dus voor jou een zorgelijke ontwikkeling om uh, te, te zien ja zeker uh, natuurlijk omdat ik uh, vanuit uh, mijn verleden weet uh, wat voor een heftige gevolgen het kan hebben op je leven uh, ook op je lichaam en uh, zeker op, ook op, uh, op uh, alle familiebanden die je hebt vrienden Kijk, als je, als je kiest, ervoor kiest om te gaan roken, te gaan drinken, drugs te gaan gebruiken... ...dan kies je ook voor een andere soort vriendenkring om je heen. En die kunnen je gewoon heel erg slecht beïnvloeden. Daar kun je nog veel meer verder in de problemen door raken. Ook de criminaliteit in. En, uh, ja, je ziet nou toch wel dat, dat meer jongeren, ook denk ik door de invloeden van, uh, van televisie, uh, internet en, uh, en muziek... Ja, ...dat ze daar ook wel uh, voor kiezen, omdat ze dat ook wel stoer vinden. En uh, ja, ik heb uiteindelijk ook ooit drugs gaan gebruiken omdat ik het uh, stoer vond. Maar zeker ook omdat ik het uh, vanuit mijn verleden had meegekregen. Nu zie je gewoon dat jongeren dat ook doen om, uh, ja, om de stoerigheid, mm. om, om um, ja, die sfeer die eromheen omheen hangt. Hè. Het, is, uh, het is een al meeloperij. Mm. Ja. Echt een groepsgebeuren dus. Ja. En wat is verslaving nu eigenlijk? Nou, verslaving is dat je niet zonder uh, middel kan of uh, handeling. Want je kunt natuurlijk ook verslaafd zijn dan gokken. Aan gamen en uh, ja, aan alle, alle soorten middelen die je, die je op de markt kunt krijgen. Dat gaat van, uh, van cannabis, uh, uh, wiet en hash, wat je gewoon ja, tegenwoordig nog steeds kan kopen in een coffeeshop. En dat schijnt niet zo erg te zijn, Ino. Nou, dat vind ik wel. Toen uh, uh, mijn vader ooit is begon met dealen, toen was hij 14 jaar, dat is nu 41 jaar geleden. Toen was de hash en de wiet. Uh, elf keer minder sterk als dat het Zo. nu is. Stel dat de hash en de wiet vandaag op de markt zou komen. Dan zou het dus een harddrugs zijn. Ja. Dan is het dus een harddrugs. Ja. Alleen door het gedoogbeleid is dat uh, altijd een beetje ja, in de zogenaamd legale handel geweest. Het is nog steeds illegaal. Uh, je, er wordt gedoogd dat je 5 gram op zak mag hebben. Maar het is nog steeds uh, verboden bij de wet. En uh, ja, de, de, het is gewoon elf keer uh, ster, zo sterk geworden. Het is gewoon een uh, harddrugs geworden. Mm -hmm. En uh, als jongeren dat gebruiken en ze zeggen dat het softdrugs is, ja, dan worden ze ook gewoon misleid natuurlijk. Ik bedoel, je bent gewoon bezig met harddrugs. En uh, als je bezig bent met die harddrugs, dan is de overstap naar andere harddrugs ook makkelijk gemaakt. Vind je de voorlichting voldoende naar kinderen, naar jeugd, naar jongeren? Ja, we doen gewoon ons best. Ik vind het uh, fantastisch om te zien dat, uh, dat wij van de hoop, maar ook andere instellingen, zich inzetten om op scholen voorlichting te geven. Want je ziet heel vaak dat als uh, een uh, voorlichter of een, of een uh, ervaringsdeskundige zijn verhaal doet, dat jongeren op een, op een heel andere manier ook naar uh, drugsgebruik gaan kijken. En zeker ook naar uh, het experimenteren wat ze zelf misschien al doen. Of wat hun vrienden... Uh, vriendjes en vriendinnetjes al doen. Maar vind je het voldoende? Kom je op voldoende scholen? Nee, absoluut niet. Het zou, het zou, ik zou graag willen zien, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, ik denk ook dat velen die mening delen, ja, dat vanuit de overheid dat gewoon ook uh, verplicht zou moeten gesteld worden op de ja. scholen en dat er overal geld voor vrij moet uh, gemaakt worden. Ja. Want jij ziet de ellende daarvan, de kinderen, de jongeren die binnenkomen in de kajuit. Ja. Hey, voor die tijd werden ze gewoon opgenomen in een volwassengroep dan, neem ik aan. Ja, op de hoop uh, hebben 13, 14, 15-jarige jongeren gezeten. Ja. Ja, tussen de volwassenen, ja dat past natuurlijk niet. En uh, die moeten gewoon specifieke zorg krijgen. En niet, uh, niet hetzelfde als, als een volwassene van uh, 30, 40, 50 jaar oud. Ino, geweldig verhaal. En uh, fijn ja. dat je ook zo in het werk uh, bent blijven staan. En ja. dat je via het werk in de kajuit meehelpt aan... Uh, ja, een nieuwe toekomst voor, uh, voor jeugd en jongeren. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat u naar deze uitzending luistert en zegt: Ik wil er meer van weten? Nou, u kunt heel veel informatie op onze site vinden. Het adres is www.dehoop.org. En uh, u kunt ook bellen naar het informatiecentrum 078 6 3x1 3x2. Marije, Ino en ik wensen u uh, graag tot een volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Ik ben bij de hoek om uh, af te kicken van mijn verslaving. Ja, ik in een depressie. Aan kokine. Ja, 13 jaar.